ANUW-verkeersinformatie. Ah, een vroeg einde van de avondspits met uh, toch nog twee files op de A59 van Den Bos naar Zonzeel. Tussen Oosterhout en Terheide drie kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Het is nog opvallend druk op de N44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Wassenaar Zuid en Wassenaar drie kilometer. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter.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 Dit is Radio 1, de NTR. En ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Onze gasten beoefent een relatief nieuwe tak van sport... de stand-up-filosofie... En dat betekent dat ze in haar nieuwe voorstelling, wat nodig is... korte met te maakt met alle theaterwetten. Want ze doet alles om dichter bij haar publiek te komen... en wil dan het gat vullen dat de kerk heeft achtergelaten. Want spiritualiteit is hoe dan ook sexy. Hier is Laura van Dolron. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, dat gat van die kerk, Laura. Je bent ja. niet met de kerk opgevoed, toch? Oh god, we gaan helemaal gelijk beginnen. Ja, we gaan ja. gelijk beginnen. Uh, nee, maar mijn ouders zijn wel... Uh, ja, hoe zou ik dat noemen? Religieuze mensen, in de zin... Dat zij wel... Uh, sowieso zeker niet atheistisch uh, ben ik opgevoed... Ik ben eerder agnostisch en uh, wel met, met um, allerlei um, bewustzijn van magische dingen of dingen die groter zijn dan het alledaagse. Dus ik ben, ja, het zijn wel religieuze mensen in een bredere zin. En geef er eens een voorbeeld van, van magische dingen. Dus er uh, uh, uh, was iets in jouw jeugd wat, wat wij niet zien of wat anderen niet zagen en jullie wel ja. of voelden. Ja, nee, eigenlijk is dat datgene wat iedereen de hele dag kan zien... maar wat wij zagen. Dus het was niet dat er iets buiten de mm -hmm. realiteit lag. Maar er werd wel met een blik naar de realiteit gekeken. Die blik die was wel op zoek naar het grotere of het hogere. En dat werd ook vaak gevonden... In, uh, ook in de manier waarop wij praten over gebeurtenissen. Um, we hadden bijvoorbeeld een keertje een, een eentje gevonden langs de sloot. En ik weet nog dat er een heel hoog hek stond. En dat eentje lag achter het hek... En uh, mijn moeder die zei, die ademt nog. Dat weet ik zeker wel. Dat, dat kon je helemaal niet zien. Want het eentje lag. En in mijn herinnering sprong mijn moeder ook over dat hek, wat niet zo was. Maar eh, waarschijnlijk klom ze er onhandig overheen en scheurde ze door spijkerbroek. Maar in mijn herinnering was dan zo'n soort Power Ranger die zo. Viof. En dat eentje dat ademde inderdaad nog. En um, die hebben we toen mee naar huis genomen en toen heeft ze hem op de kachel gezet, ingepakt in een soort van ja, ovenschaal waar die niet in stikte, maar wel een warm plekje had. Ja, zo'n ouderwetse, uh, dezelfde kleur als potten waar planten in staan. Hoe heet dat nou? Ja, ja van dat terracotta, ja, van dat aarde. Ja, in zo'n ding. En toen werd ze morgens wakker van een immens gepiep. En toen was dat eentje was helemaal soort van ontwaakt en was rondjes aan het rennen in die ovenschaal. En in mijn herinnering was dat wel... Uh, uh, gaven we daar wel meer betekenis aan dan alleen maar... oh, dit is een eentje die rondrent. Dat was wel een soort van heropstanding... of een soort van bijzonder, wonderlijk uh, geschenk wat wij hadden gekregen. En maar zij... werd er dan zo over gesproken? Nee, of voelden nee, jullie dat nee, met elkaar Nee, zo? absoluut niet. Er werd niet zo over gesproken. Hm. Het was ook een soort van zelfsprekendheid... om de schoonheid van de natuur te zien. En, uh... Wonen jullie ook op het land? Nee, nou, we woonden aan de rand van Hilgersberg, wat een beetje een kakkerige buurt is in ja. Rotterdam. Maar wij woonden wel in een huisje wat in mijn herinnering een soort... Ja, het had wel iets landelijks. Het zat wel aan de rand van Hilgersberg. En het was een heel klein poppenhuisje met daarnaast een boerderij... Uh, het is grappig, ik ben niet zo heel erg nostalgisch. Dus ik heb uh, maar hele vage, schimmige herinneringen aan mijn jeugd. Ik vind het ook wel mooi hoe je de hele tijd eraan toevoegt in mijn herinnering. Wat mij dan te denken geeft van... Uh, je, je noemt het alvast maar... Alvast maar mijn herinnering, want het zou net zo goed heel anders kunnen Ja, maar zijn. dat komt omdat ik een verhalenverteller ben. En mijn moeder is dat ook. En mijn familie is dat überhaupt. Dus wij zijn erg fantasierijk. Dat betekent niet dat we de werkelijkheid per se vervormen. Maar um, zoals dat eentje... Ik heb waarschijnlijk echt letterlijk de zinnen gebruikt... voor dat verhaal die mijn moeder zou gebruiken. Dus dat krijgt allemaal iets uh, discutabels. Zeker omdat ik dus zelf niet zo nostalgisch ben... heb ik ook veel overgenomen van mijn moeder... Mm -hmm. Ik denk eigenlijk nooit aan mijn jeugd. Maar dat is niet omdat het niet leuk was. het is omdat het zo leuk was dat je denkt... ja, ik voel, zoals als je een hele leuke vakantie hebt gehad... dan voel je nog wel de heilzame effecten... maar dan is daar niet zo heel veel anekdotische waarde aan. Dan is dat gewoon heerlijk. Het was lekker. Ja, en ja. dat was mijn jeugd. Dat was gewoon fantastisch. Uh, als jouw moeder het heeft, want we spraken haar. Ja, en uh, nee, ja. uh, uh, uh, uh, wat betreft dat magische, als je dat dan zo vertelt. Jouw moeder had het over het grijze kind. Jij was oh, ja. een, uh, het grijze kind. Bekend begrip, Theo Thijssen. Um, voelde jij dat ook zo? Heb je, heb je dat zo ervaren? Nee. Nee. Um... Ik moet het trouwens even uitleggen, want wat is het grijze kind voor jou? Ja, dat is een term die zij gebruikt die, die ik zelf natuurlijk niet bedacht. Zeker niet op die leeftijd, maar volgens mij is dat een soort vroegwijs kind. Of een kind wat geboren wordt en dan al... Ik, ik kan me er iets bij voorstellen als ik denk aan mijn neefje die inderdaad de wereld wel beziet met ogen waarvan je denkt: nou, die weet al veel meer. Die kan het nog niet allemaal uitdrukken, maar hij weet het allemaal al. Een kind of een dat kennis heeft uit een vorig leven of al kennis ja, heeft. Ik, ik weet niet of dat vorige leven er per se bij komt kijken, maar in ieder geval dachten ze van mij dat ik um, heel veel wijsheid, met veel wijsheid al ter wereld kwam, en ook een soort zorgelijkheid. Maar dit is ook uit de overleveringen. Ik herinner me, wat ik me daar wel van kan herinneren, is dat ik toen dat. Um, uh, was dat Heinzelstadion, volgens mij met die hekken. Mm -hmm, het Heinzelstadion. Ja, dat toen is. heb ik uh, s'nachts allemaal brieven geschreven aan allerlei mensen die ik daar verantwoordelijk voor acht. Terwijl ik toen, wanneer was dat? Welk jaar? Weet jij dat? Wanneer oh jee. Was dat? In ja, de jaren. 80, ja, nou, mee. ik was heel jong. Dus ik was niet echt... Ik denk dat de brieven ooit aangekomen zijn. Maar dat is één e moment waarop ik herinner dat me dat niet... Dat me dat aangreep op een manier die best voor een kind, denk ik, best uitzonderlijk is. Dat hm. ik echt en überhaupt... Uh, uh, ja... Ik kan me best. 85 voor... ik was heb was nog wel een kant. Dus, ah, dus dan was oh, wow, je. Jij fantastisch. Het bent... ja, gaat heel snel hier. Ja. en jij bent nu 35 jaar. Ja, dus dat was toen. Ga was jij maar even rekenen, jong? Laura. Was ik je jong. was jong. Ja, maar um, ik kan me. De, ik heb een kant die uh, vrij. Um, uh, die heel erg uitgaat van het goede. En ook erg verbijsterd kan zijn als ik iets tegenkom wat niet het goede is. Of als mensen elkaar pijn doen. Een soort van. Naïeve of wijze kant kan je dat noemen. En ik kan me wel voorstellen dat als ik dat als kindje meer had. en bijvoorbeeld nog niet de humor. die ik nu heb ontwikkeld. had. Want dat is hoe ik. ik, ik heb zelf altijd het gevoel gehad. er zitten twee krachten in mijn voorstellingen. Een soort van. Um, idealistische kant en een relativerende kant. En ik heb het idee dat ik die idealistische kant altijd al gehad heb. En die relativerende kant heb ik een beetje ontwikkeld toen ik tiener was. Toen ik ontdekte dat je met afstand naar dingen kon kijken. Dat je met afstand naar jezelf kon kijken. Humor ontdekte ik toen. Een soort spel met taal. Daarmee dus, uh... nou, je het idealisme ook kon verkopen? Ja, dat, dat, dat kind, dat naïeve kind... of ik vind haar niet naïef, maar zo zou het bezien kunnen uh -huh. worden. Ik vind haar juist ja, heel intelligent en, en wijs. Maar die wordt af en toe moet die geholpen worden... door die tiener die het inderdaad eventjes voor de cynici... ook nog uh, behapbaar maakt. Of die er een grap bij maakt, waardoor iedereen zo hard moet lachen. Dat, oh, het is toch wel leuk. Daarna, dat wijze kind kan er daarna weer even een cliché in gooien... zonder dat mensen dat doorhebben. Want, maar je hebt jezelf dus wel ervaren als een intelligent kind. Een wijs kind. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Uh, hmm. Ik heb wel altijd erg genoten van taal. En ook wel van mijn eigen taal. Ik weet niet of ik dat afzet tegen anderen. Van ik ben slimmer dan de rest. Maar ik weet wel dat ik erg kon genieten van mezelf. Dus ook als er... In de klas was er dan een la met tekeningen. en er werd er gezocht naar je tekeningen. en er ging er altijd wel een soort van warm gevoel. als ik dan mijn eigen tekening zag. Hm. Van, oh, daar is. Het, uh, ja, en dat heb ik ook bij mijn toneelstukken. Ik, ik, uh, ik, ja, ik, ik uh, kan genieten van, het, van de dingen die ik zelf produceer. Anders zou ik dit vak. Zou ik, er zijn ook mensen die denken: oh god, dat is mijn tekening, onogelijk. Dat heb ik helemaal niet. Nee, en gelukkig maar, want inderdaad, anders zou je niet op dat podium kunnen staan. Hoewel er volgens mij ook heel veel mensen op ja. het podium staan en van... het is allemaal niks en het ja. wordt niks en het ja. zal ook nooit wat zijn. Ja, nee, dat heb ik niet. Maar dat komt omdat ik... Um, zeker bij deze voorstelling ook maar vaker het gevoel heb... dat de dingen die ik zeg, dat ik eerder de getuige ben van dingen, van schoonheid... dan dat ik de creator ben. Dus ik geloof niet dat de woorden die ik zeg... ik laat me niet voorstaan op het feit... dat ja, snap je het verschil tussen? Nee, het... Ik snap het niet. Want. Hm. Ga maar nou, naar het magische toe dan. Dat niet jij degene bent die met deze woorden komt. Ja, ik weet niet of dat magisch is, maar ik, ik ben getuige van de wereld. En de wereld, daar zit datgene in wat ik in mijn stuk vertel. Maar ja, als ik bijvoorbeeld voor dit stuk complimentjes krijg, denk ik, ja, maar ja, ik zeg gewoon dingen die waar zijn. op, op een heel ander niveau dan dat ik dat heb verzonnen of zo. Dit zijn. Elke boeddhistische leermeester zegt dit al weet ik veel hoe, hoeveel jaar. Dus uh, misschien dat ik daarom ook kan genieten van mijn werk... zonder dat ik het gevoel heb dat dat um, ego-tripperij is. Omdat ik het gevoel heb dat ik... ik heb, mijn talent bestaat eruit dat ik kan intunen op bepaalde dingen die er al zijn. Nou, De mensen die nu luisteren zullen ook ongeveer ervaren... hoe jouw voorstelling ervaren kan worden... Of ze vinden het geweldig, of ze vinden het verschrikkelijk. Want dat was ongeveer wat er uh, vandaag ook in de kranten stond. Uh, hein Jansen, Volkskrant, gaf alle sterren van de hemel aan jou. Vond het een prachtige voorstelling. En uh, het parool niet. Ja, ik heb alleen de, de kop gelezen en de laatste zin van het parool. Dus ik, ik alleen weet niet de kop precies... en de laatste zin? Ja. <laughs> Waarom? Nou, omdat ik... <coughs> ik ja. Het is bij deze voorstelling, als iemand het niet goed vindt... ga ik niet twijfelen aan wat ik zelf vind. Maar soms kunnen... Um, ik was eigenlijk van plan om, ze, om de goede en de slechte niet te lezen. Maar mijn moeder, die, die, die, ja, die moest echt een beetje snikken... van de ontroering van die van Hein Jans. Dus ik dacht, nou dan ben ik daar wel heel erg nieuwsgierig naar. Dus ik heb het wel gelezen. Maar uh, als een voorstelling net uit is, dan... Uh, Zoals je ook als je net een pasgeboren babytje hebt, heb je ook geen zin dat mensen dat babytje al rapporten gaan geven. Weet je. Dus ik, ik wacht altijd iets meer tot ik iets meer een hechtere band zelf heb met het stuk. Voordat ik allerlei verhaaltjes van anderen daarover kan verdragen. En um, ja, me een goede methode. Ja, en er stond in de kop: het staat bol van de clichés. Wat zelf ook een cliché is natuurlijk. Staat bol van. Dan dacht ik, nou, als je dan tegen clichés bent, verzin dan een spannender manier om dat te zeggen. Maar goed. Zie je, en nu ben ik alweer in de contramine ja, en dat wil ik dus niet. Goed. Dat zijn de koppenmakers. Ja. No. Oh ja, uh, uh, luisteraars die misschien al uh, deze voorstelling hebben gezien... we zijn erg benieuwd, want uh, uh, ook de try-outs waren uh, uitverkocht volgens mm -hmm. mij. In elk geval die try-out die ik heb gezien. Uh, meld je, want uh, ik ben oh. echt benieuwd... Uh, wat u, jij, ervan vindt. Uh, en je uh, kunt ook vragen stellen, opmerkingen plaatsen... gaan naar onze website radiokunststof.nl. Oh, die komen niet in de uitzending? Nee, door. die komen niet oh. in de uitzending. Maar als het interessante opmerkingen zijn, lees ik ze natuurlijk wel oh, voor. Ja. Oh ja, leuk. Goed, Laura van Doron. Voor de mensen die jou niet kennen. Je bent al uh, tien jaar actief in de theaterwereld. Uh, en met succes, volle zanen en, uh, en prijzen. In 2007 en 2008... Kreeg je en de BNG Theatermakersprijs, en de Charlotte Keulenprijs, en de Erik Vosprijs. Allemaal op rij. Ja, een Krap anderhalf jaar ja, tijd. Ja, Dat is grappig. Alle belangrijke prijzen. Nou, grappig, het is iets ongelooflijks, toch? Nou, het is vooral grappig dat dat dan zich uh, zo in anderhalf jaar opeens uh, manifesteerde. Het ja. waren uh, mooie jaren. Nou, poeh, ik heb daar wel hele. Nou, nee, dat was wel een beetje dubbel, eigenlijk hoor. Het waren. Het, ik was toen zelf... Ik had last van slapeloosheid. En het, dat kwam ook wel... Er hing wel een bepaalde onrust ook aan die prijzen. Ik zeg niet voor niks... Ja, grappig. Ik, uh, omdat... Uh, er gaat dan iets gebeuren. en ik, ik, Gelukkig ben ik niet echt beroemd. Maar ik kan me voorstellen dat als je beroemd bent dat dat veel groter is. Er gaat een treedt een mechanisme in werking wat niks meer met jou te maken heeft. Dus uh, je voelt dat er iets groters dan jij, een soort machine gaat eraan. Als je drie prijzen wint, dan gaan mensen je goed vinden... die nog nooit iets van je gezien hebben. En dan gaan mensen je stom vinden... omdat andere mensen die nog nooit iets van je gezien hebben... je goed gaan vinden. En daar gaan allerlei echo's van echo's treden in werking. En daar, dat is best verwarrend. Dus ik en had die slapeloosheid daar iets mee te maken? Of stond ja, dat koppel ik in mijn hoofd aan elkaar. Dat er een soort onrust rond mij was waar ik niet per se zelf heel erg gelukkig van werd. En ik weet ook nog dat bijvoorbeeld, dat was echt een tijd dat mensen in cafés dan zeiden, het gaat goed hè, met jou. En dan dacht ik, hé, hey, ik ben slapeloos, ik heb problemen met mijn vriendje. Ik voel me, oh tuurlijk, ja, ik heb prijzen gewonnen, dus gaat het goed. <laughs> Dus, en je was um, toen begin dertig, je bent nu 35. ja, ja drie ja, jaar geleden, ja. 32. Met, met dat vriendje is het inmiddels uit. Ja, dat ja. weet ook iedereen. Dat weet ook iedereen ja. Je bent dan misschien niet heel beroemd, maar wel weer zo beroemd. Ja. Dat, maar goed, en dat komt natuurlijk ook door de voorstellingen die je maakt. Ja, en je, precies. Die ja, nee, je zich laten lezen niet. of laten zien, alsof het jouw dagboeken zijn, toch? Ja, ja. Dus kunnen we het zo samenvatten? Ja, nou, er zijn heel veel. Het zijn wel ge, streng, strikt, strikt geredigeerde dagboeken. Want ik denk wel na over wat, wat hebben anderen daar aan? Hm. Dus um, en je hebt het mijn een dagboek. Naam gegeven, eigenlijk zijn ook. mijn dagboeken. Ik heb laatst mijn dagboek gelezen. Mijn dagboeken zijn enorm saai. Dus ik bewaar alles voor het publiek of zo. Want mijn dagboeken zijn echt onooglijk. Daar staat alleen maar in hele saaie lijstjes van meer water drinken. Planten ook water geven. Vandaag met papa een leuke middag. Weet je, echt geen, uh, geen enkele Beschouwelijke... literaire ambitie zit nee. daarin. Dat is heel grappig. Laten we eens gaan naar uh, de voorstelling die je nu hebt gemaakt. Of eerst even naar het begrip, want daar wilde ik naartoe. Stand-up philosophy, dat is uh, een term die je zelf hebt bedacht. En dat mm -hmm. is het soort voorstelling dat je maakt. En dat kenden we nog niet, want uh, um, grof gezegd is het zo... dat jij het podium betreedt met al dan niet een medespeler. Mm -hmm. uh, er is uh, een nauwelijks decor, er zijn geen kostuums, pruiken of andere... Uh, Ellende zou ik bijna zeggen. En je richt je tot het publiek. Mm -hmm. um, en je spreekt een tekst uit die je zelf hebt geschreven. Um, in dit geval, voorstelling heet wat nodig is. Heel raar, ik kan die drie woordjes maar niet onthouden. Weet jij, heb jij enig idee waar, waarom dat in zit? Wat ja, nodig is, heel is. grappig, dat hebben meer mensen met deze titel. Wat zal dat nou toch zijn? Ja, geen idee. Wat nodig is. Ja, nee, ik snap het niet. Want ik weet, ik heb het al van twee mensen gehoord. Die zeiden, ik vind hem zo mooi, maar ik onthoud hem niet. Ja, ik weet niet, Eerst wilde ik doen wat dan wel. Dat was waarschijnlijk wel makkelijker te onthouden ja, is een geweest. is makkelijker. Maar die vond ik wat uh, agressief. Wat dan wel, dat wordt vaak in discussies... een soort van op het hoogtepunt van frustratie geuit. Dus ik wilde iets zachters... En Wat nodig is, is wel zacht, maar misschien is hij te zacht om te onthouden. Ik weet het niet. <laughs> voor wat trouwens? Wat nodig is, voor wat? Um, mm, voor, ja, dan kom je met rare abstracties als het huidige klimaat. Of, um, ja, uh, wat, wat nodig is om toe te voegen aan datgene wat er een beetje zo rondzweeft in... Ja, hoe moet je dat zeggen? Mm. Als kunstenaar... Mm. ...heb je een soort... ...intuïtie over wat er aan de hand is. En dat is vrij abstract. Um... Nou, dit is helemaal niet zo abstract. Misschien moet je het concreet maken met wat er dan in die voorstelling gebeurt. Ja, maar ik vind het wel een van... interessante vraag van, van wat nodig is waarvoor. Want ik weet altijd als ik een voorstelling maak heb ik het gevoel... er ontbreekt iets in Pauw en man en de Tweede Kamer... en op feestjes <lacht> en verjaardagen. Er is iets wat mist. <lacht> mm -hmm. Snap je? Dus ik heb een soort gevoel van... oh, ik wou dat ik dat nou eens een keer hoorde... op al die plekken waar mensen zich verbouw uitdrukken... En in kranten, nou, vandaag heeft hij Jansen wel wat nodig is gezegd in de, de Volkskrant. Maar um, uh, ja, dus er is dan een soort jaat En dat is vaak iets waar ik zelf behoefte aan heb. En dat ga ik dan geven aan mensen. Hopend dat, die, uh, dat wij meer op elkaar lijken dan je in eerste instantie zou denken of zo. En ja, dan blijken er andere mensen ook die behoefte te hebben. En wat nu nodig was, vond ik... Of vond ik. Daar gaat het al fout. Waar ik behoefte aan had was. Um, een, vond ik. Ja. Vond ik. Ja, vinden en ik. als je de voorziening gezien hebt, dan begrijp je dat, uh -huh. dat dat dus niet de weg is. Maar in ieder geval had ik behoefte om um, een poging te wagen om voorbij te gaan, om de taal niet alleen maar te gebruiken om een uh, opinie vorm uh, uh, te geven. En om in woorden op zoek te gaan niet zozeer naar originele woorden... als wel een poging te doen om met het publiek... datgene wat er achter de woorden ligt te ervaren... in plaats van het alleen maar te benoemen. Dus daarom is het ook grappig dat er dus in de parool wordt gezegd... dat het bol staat van clichés. Want ik ben dus ook heel expliciet niet op zoek gegaan... naar hele bijzondere nieuwe eigenzinnige woordjes... om een soort heel bijzonder eigenzinnig mening vorm te geven. Maar ik heb gezocht naar woorden waarvan ik dacht dat die het publiek in een fysieke staat zou kunnen brengen of een soort van gemeenschappelijke ervaring teweeg zou kunnen brengen. En voor die gemeenschappelijkheid heb je um, moet je op een bepaald basaal niveau gaan zitten, waardoor het als je dus niet die fysieke ervaring mee wenst te ervaren... dan kun je inderdaad denken dat ik niet origineel ben. Als je daarop zit te wachten op mm -hmm. originaliteit. Laten we even naar het beginnetje gaan. Wat je zei, uh, uh, mensen vinden overal wat van. Dat zei je niet letterlijk zo. Maar uh, uh, de hele wereld staat bol van de meningen en meninkjes. Zeker mm -hmm. in deze tijd van uh, sociale media. En uh, men wil zich een identiteit ontlenen. Komt ook in de voorstelling tot uiting. Door iets heel stellig te vinden door een mm -hmm. mening te hebben. Ja. En uh, uitgangspunt voor deze voorstelling is dat jullie, of dat jij... juist heel erg graag uh, wilde laten zien wat ons verbindt... in plaats ja. van dat je zo duidelijk wilde laten merken wat... Uh, jou nou onderscheidt van ja. de anderen. Ja. Waarom voelde je die behoefte zo sterk? Dat wordt trouwens ook heel grappig gemaakt door... ik geloof dat Oscar van Woensselt op een gegeven moment zegt... noemt hij allerlei dingen op waarvan hij dacht... dat ben ik zo heel bijzonder. En dat het publiek dan ontzettend moet lachen... want iedereen heeft zo'n mooie Moleskine-notis. Ja, een uh, boekje. ja, en Parker. Ja, daar ja, ja. ja, nou zitten we ook in het theater. Dus dat is uh, ook wel een heel specifiek groepje weer. Um, wat was je vraag? Nu ben ik afgeleid door Oscar's Moleskine boekje. Um, de identiteit. Dat je juist wilde laten zien. Niet zozeer oh, waar wat die ons onderschrijft. mij ja. vandaan kwam. Nou, het was meer. Ik ben deze zomer uh, uh, naar Thailand geweest. naar een uh, boeddhistisch klooster. Waar ik wel vaker. waar ik al eerder was geweest. 2009 ook, geloof ik. Ja, ja. En uh, ik heb een retraite gedaan. Daar dus tien dagen mediteren. En om half vijf opstaan. En. Uh, eigenlijk gewoon de hele dag op een kussen te zitten en je concentreren op uh, op je adem. wacht even beschrijven. Dus de, hoe laat opstaan? Om... Ja, dus om half vijf opstaan. Het is een heel strikt uh, regime. Uh, je volgt eigenlijk het regime wat de boeddhistische Thaise monniken volgen en dat is een heel streng, uh, spartaans bestaan. Um, en dat doe je dan ook tien dagen om te kijken in hoeverre je daar. Uh, die, door die rust en die ruimte die dat geeft, die discipline, of je die rust en die ruimte kan gebruiken om je te concentreren op de dingen waar je normaal niet op concentreert, bijvoorbeeld je ademhaling. En uh, door dat te doen. Mag, sorry, hoe mag je dan tien dagen niet praten? Of gewoon een aantal uren. Nou, het mag wel, maar het is niet. Dus, uh, uh, dan moet je, eruit, moet je weggaan, zeg maar. Het is... Dus jij hebt dan tien dagen niet gesproken? Ja, wow, dat, is echt het, dat is het minste. Dat is echt het lekkerste van een hele deal. Terwijl zo ongeveer alle mensen die wij hebben gesproken rondom jou, als, als een van de belangrijkste dingen aangeeft hoeveel jij praat. Ja, nou. Alsmaar. Ja, dat klopt. Maar uh, als ik mezelf daar tien dagen van ontsla, is dat heel uh, uh, prettig. Ja, ik vind het zalig. Het was grappig, want de eerste keer dat ik er was, toen was dat nog een hoofdthema, dat zwijgen. Terwijl de tweede keer dat ik er was, merkte ik dat dat zwijgen een middel was om, om iets anders te bereiken. En zodra je voelt wat je wil bereiken daarmee, is dat helemaal geen uh, opgave meer. Namelijk, wat wil je ermee bereiken? Nou, taal is de hele tijd jezelf definiëren. En, en je bent juist op zoek naar datgene wat je niet zelf definieert, maar wat er al is. Wat, wat bepaald is, bijvoorbeeld je lichaam. Uh, door dus te zwijgen, merk je dat je wie je bent zonder taal. En dat dat een veel meer een, een universeler wezen is. Maar je zit daar ook met mensen van allerlei, van allerlei nationaliteiten. En nadat je zwijgt, ben je gewoon onmiddellijk een familie. En ook tien dagen. Dat vind ik ook zo ontzettend bijzonder. Dat, uh, um, die monniken die weten ook precies wat je doormaakt. Dus die weten ook op dag vijf, zegt ze aan het eind van de dag. Vandaag hebben jullie waarschijnlijk allemaal heel erg aan seks gedacht. En dat is dan ook is dat zo. Dan gaat dag. iedereen keihard lachen. En op dag zes zeggen ze... Ja, nu denken jullie allemaal dat jullie er al zijn. Maar morgen krijgen jullie... En dat is allemaal helemaal... De, de mens is gewoon ja, veel minder bijzonder dan je denkt. Terwijl wat hij meemaakt is wel heel bijzonder. Maar dat maakt hij dus collectief mee. En dat vond, vind ik, vond ik zo rustgevend. Dat, even, dat ik even ontslagen werd van die constante... Ja, dat, dat benauwende idee dat je bijzonder moed ben, maar, moet moed zijn, zijn maar dat je daardoor ook heel erg eenzaam bent. En dat je dan aan mensen moet communiceren wie je bent. En dan moeten ze daar ook van houden of niet, weet je. En als je daar tien dagen zit, dan besef je hoe immens flinterdun dat laagje is. Wat wij, weet je, die kleren, dat is gewoon zo'n klein gedeelte van... Ons, als, je, als je denkt aan je nieren en aan je hart en aan je longen... en aan al die organen die gewoon bij iedereen anders... maar ook bij iedereen hetzelfde zijn. En ook helemaal niet door ons bepaald worden. Maar dus, goed, ondertussen doen we wel ontzettend ons best. En heb jij toch ook weer nagels gelakt en een mooie sjaal gedaan en een leuk vest. En, uh... Ja, maar het is wel echt een groot verschil hoeveel belang je eraan hecht. Want als je aan de mensen... die. Over mij spreekt, had gevraagd. Vindt ze het heel belangrijk dat er nagels gelakt zijn? En dan hadden ze collectief gezegd: van nee. Nee, wat is er aan de hand, Laura van Dol? Omdat <lacht> nou, jij je nagels hebt gelakt. Ik heb dit wel echt gedaan als gebaar. Zo na de première, dan denk je dat het leven stopt. Want je bent zo gefocust. En toen dacht ik: ik kan nu onzin dingen als mijn nagels lakken. kan ik nu gewoon gaan doen. Dus ik vind dat wel. Dat is niet een heel belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Die voorziening is super belangrijk. En het was ook wel een beetje voor mijn familie, want die hebben heel erg meegeleefd. En ik wilde ze even een soort van signaal geven van... die zijn altijd een beetje bang dat ik niet goed voor mezelf zorg. Dus het was ook wel een soort van gebaar, wat niet helemaal authentiek uh, was... maar is meer een teken uh, van, nou, kijk eens, ik ben weer een beetje aanspreekbaar. En uh, ik zorg juist wel een beetje voor mezelf. Een beetje... Maar het is raar, want ik hoor die ook allemaal zinsneden dus uit de voorstelling. Namelijk, uh, je noemt op een gegeven moment. Uh, dat moet je bij die retraite hebben opgedaan, of helemaal niet hoor. Maar het feit dat die dat je blij bent met die sleutelbenen... die dat lichaam een beetje bij elkaar houden. Is dat een gedachte uh, die, die daar is ontstaan? Nee, nee, dat was bij een, een geliefde. dat ik opeens morgens wakker werd naast hem. En ik begon meestal de dag met een. Uh... Vraag met hem. En uh, ik vroeg aan hem, hoe is het met je heupbot? En toen zei hij, hoe, hoe, okay. is het? Nou, hoe is het met je heupbot? Hij zei, goed. Toen zei ik, ja, wat fijn. En toen gingen we daar opeens over nadenken van grappig. Er is helemaal niks mis met mijn heupen vandaag. Oh, er is ook niks mis met mijn enkels. Dus dat was een soort van grappig gesprekje... waar dat idee van die uh, sleutelbeen uh, vandaag gekomen is. Toen was ik wel net terug uit Thailand. Ja, dus, ja, dus, dus dat komt daar wel uit. Ben je dus ik nog heb niet helemaal helemaal heel onder... lang met hem naar een vliegje zitten kijken. <laughs> ik onderbreek je even, want dat is verkeersinformatie. ben oh. nog steeds één file op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland... bij knooppunt Kleinpolderplein, drie kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. NTR brengt cultuur. Elke dag.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 Yevgeny Sarah Bettens met propere ruiten. Heel mooi liedje. We luisteren naar uh, Kunststof. Vandaag is de gast uh, Laura van Dolron. En maakt zich nu ontzettende zorgen. Omdat mensen denken, nu zien ze een vrouw voor zich met nagellak en een, en een sjaal. Ja. Het is wel een Palestijnse sjaal, ja, vroeg ze daar nog aan absoluut. toe. Absoluut. Ja, dat nee, is het leuke nee. van radio. Dat mensen nu een enorm beeld hebben van een, een vrouw met... Ja, met ik, vroeg me, nee, ik vroeg me meer af wat voor beeld maak je nee, daar dan En de van? combinatie van wat je vertelt over je voorstelling en een ja, vrouw ja, met nagellak. Het is een Palestijnse en het is een soort van hippe nagellak. van vrouwen die normaal geen nagellak dragen, vind ik zelf. <laughs> maar wel heel keurig. <laughs> en er dus zit een beetje mascara op de Palestijnensjaal aan de punt omdat ik gehuild heb. En die mascara en met mijn Wanneer heb je gehuild? Oh god, heel veel de afgelopen week. Want uh, wij hadden een sterfgevallen familie. Dus wij hebben enorm veel gehaald allemaal. De broer van je, uh, van je moeder ja, is gestorven. Ja, ja, en wij hebben een hele close familie. Dus dat was enorm. Uh, we hadden, daarom is de première was ook verzet. Want wanneer zou de première zijn? Vrijdag. Eigenlijk zou die vrijdag zijn. Nou, hij is naar zaterdag verschoven. Want de crematie was... Nee, de crematie was woensdagochtend. Mijn oom was een heel uh, bijzonder en ook een uh, heel uh, directief iemand. Dus die had gezegd, ik wil dat in tweeën. Ik wil niet dat iedereen gaat zitten huilen. Jullie, ik wil hem besloten kring de crematie doen. Eigenlijk wilde hij dat, dat zijn vrouw het alleen deed. Nou, dat vonden wij een beetje te dol. Maar hij had helemaal geen zin in poespas. En hij wilde een grote herdenkingsdienst op ietsje later. Dus dat hebben we vrijdag gedaan. En we dachten eerst van... Geen goed idee. En, uh, maar het bleek enorm goed te werken. Juist omdat daardoor vrijdag. Uh, ja, dat willen. Sommige mensen willen dat. Hè, van ik wil geen gehuil na mijn dood. En uh, ik wil dat iedereen een feest viert. Maar omdat wij woensdag in die crematie wel heel erg hadden gehaald, Waren wij vrijdag ook in staat tot een soort van. Wij waren ook goed. Ja. Met veel toespraken. Ja, en... het was eindeloos. Joh. We hadden. Ik geloof dat we 2,5 uur hadden we gevraagd aan die uh, hele toffe kerk in het centrum van Rotterdam. En uiteindelijk waren we... Nou, volgens mij hebben we er wel vier en een half uur over gedaan. En de ene speech was nog leuker <laughs> dan de andere. en uh, Veel mijn speech theater. Was... Ja, nou... Van ja, dol rond theater. Nou, Stand-up filosofie Ja, ik dacht wel van... Goh, ja, mijn speech was zeker niet de beste. En ik ben schrijver. Dus uh, nee, mensen kun, de, kunnen... Iedereen in mijn familie kan uh, ongelooflijk goed spreken. En de persoon waarover gesproken werd was ook wel bespraakt en grappig en uh, markant. Dus dan krijg je ook allemaal dat soort van speeches. Op wat voor manier heeft uh, uh, die gebeurtenis jouw voorstelling beïnvloed? Nou, um, uh, eigenlijk de tekst niet, want die was al af. En ik voelde, het, het was mij ook te, ik had te veel het gevoel dat het dan, uh, als je dingen nog helemaal niet verwerkt hebt... dan moet je altijd een beetje mee uitkijken of je het in je stukken stopt. En ik had het gevoel dat het allemaal te... Ja, ik had dan steeds een beeld dat ik mezelf aan het opereren was. Als ik dat er weer in zou stoppen. Dat het te dichtbij was. Dus mm -hmm. ik heb, ik heb uh, daar niks over gezegd. Maar mijn familie, mijn, ik, ik had mijn première afgezegd. Dus zij vonden, ja, als jij je première afzegt voor dit... moeten wij zaterdag allemaal op de eerste rij... En ik had helemaal geen kaartjes voor ze, dus dat was nog heel geregeld. Maar die zaten daar allemaal en dat wisten Oscar van Woensel en Steven Arnoud... wisten dat ook, de geweldige acteurs, die, of acteurs, ja... geweldige mensen waar ik de voorstelling mee speel. Dus dat was wel heel erg voelbaar, dat er gewoon 15 mensen... in diepe rouw daar zaten. En dat daardoor dus was wel interessant, want er waren na de voorstelling... een paar mensen die naar me toe kwamen en zeiden... ja, ik snap niet waarom, maar ik ben heel erg geëmotioneerd ook twee meisjes die heel erg moesten huilen en zeiden van... ja, ik begrijp het niet. En toen dacht ik, ja, nee, je hebt gewoon gevoeld... dat er iets heel emotioneels aan de hand was. Terwijl deze voorstelling eigenlijk daar niet per se over gaat. Maar uh, het was echt wel een hele... Dus, dus uh, ja, het was een hele... Even waar de, de voorstelling wel over gaat. Hè? Want er is iets opmerkelijks aan. Of iets opmerkelijks, ik bedoel, in, in die tien jaar dat je uh, uh, voorstellingen maakt... lijkt de tijd op de een of andere manier gekeerd... doordat je in deze voorstelling heel erg, dat is het uitgangspunt... daar begint de tekst ook mee, zegt van... probeer eens even helemaal nergens iets van te vinden. Probeer helemaal niets van deze voorstelling te vinden. Probeer niets van ons te vinden. Um, wat, wat was het keerpunt als daar als, als ik dat goed heb gezien? Dat, dat jij dacht, en nu gaat het roer om, ik ga wat, ik ga wat anders doen. Mm, nou, ik geloof dat dit altijd wel al bij momenten in mijn voorstellingen heeft gezeten, dat ik heb dat ik probeerde mensen op een ander niveau dan alleen het cerebrale aan te spreken. Maar dat verschilt wel per voorzijn. Ik heb het nog nooit zo extreem en zo expliciet uh, benoemd. Nee, ja, het is dubbel. Want ik heb inderdaad ook juist voorzijn gemaakt... waarbij ik dacht, nu ga ik me eens een keer persoonlijk uitspreken... en echt stelling nemen. En dit is natuurlijk min of meer tegenovergestelde. Ja. Hoewel het ook heel erg stelling nemen is om te zeggen... ik neem geen stelling. Dat zegt George Orwell. las ik vandaag nog een stukje. En die schreef ook van... Uh, kunst die geen politieke stelling inneemt, dat is ook politiek. En, en in die zin vind ik deze voorstelling dus eigenlijk ook wel uh, maatschappelijk geëngageerd. Door een andere vorm te zoeken voor maatschappelijk engagement. Ja, ik denk dat ik toch wel door die retredes wel echt veranderd ben. En ook door de tijdsgeest dat ik. Uh, uh, ik weet nog, toen ik net werk ging maken dat er veel meer. dat, dat het veel dat ik het gevoel had dat, ik, dat er heel veel ironie en heel veel cynisme was... en heel veel relativering overal. En dat ik daardoor dacht van, er moet juist stelling genomen worden. Er moet gewoon iemand één op één, niet links, niet rechts, maar recht door zee zijn. Mm -hmm. Maar goed, toen kwam Rita Verdonk. Dus er dus waren andere mensen die ook vonden dat er stelligheid mm -hmm. moest komen. Vanuit een iets andere hoek. Ja, en daardoor is die stelligheid nu weer min of meer voor mij oninteressant geworden. Ik denk, nou, dat doen zij dan wel... Dan ga ik weer een andere kant op. En waar ik me nu min of meer... Waarmee je toch, ook nu weer... Want dat is, dat is wat ik zo opvallend vind. Je zegt aan de ene kant van... Uh, we moeten het gemeenschappelijke laten zien. Maar toch ben jij steeds degene die zegt... Ik wil iets anders laten zien. Of ik wil me onderscheiden. Ja, maar... Um... Ik onderscheid me door iets te onderkennen wat er volgens mij is. Dus ik zeg niet van, ik heb iets heel nieuws bedacht, we hebben allemaal longen. Nee, dat is er gewoon. Met het risico dat er mensen dus gaan zeggen, nou, ze is ook niet origineel. Dus ik, ik heb namelijk bijvoorbeeld echt de meest slimme grapjes en opmerkingen... heb ik er echt uitgehaald om niet te veel zelf uh, tevoorschijn te komen... of uit de doos te komen. Dus ik probeer wel redelijk bescheiden deze boodschap te brengen... en niet te, te kek op de voorgrond te treden daarmee... Wat bij de première, bij waarom niet mensen? eigenlijk? Nou, omdat ik het echt niet, omdat ik echt hoop dat mensen niet nadenken over mij. En echt hoop dat ze alle ruimte en tijd krijgen om over zichzelf na te denken hm. en elkaar en hoe ze daar zitten als groep. En als ik te, er zijn gewoon opmerkingen waarvan ik weet als ik die maak, dan schieten ze gelijk in hun hoofd en dan moeten ze lachen. Maar dan moeten ze lachen omdat er een soort klikje is gemaakt in die hersenen en dan moet ik ze daarna weer helemaal terug zien te halen naar dat, die etage lager. En ik merk ook dat ik zelf dan op een andere manier op een podium sta. En, en zelf op een andere manier van mezelf ga genieten. Um, als Ik ik was zaterdag... was ik wel ook een beetje mijn familie was... en ik was gewoon heel blij als ik zag dat ze even moesten lachen... of even vrolijk waren, omdat ze echt heel verdrietig waren. Dus ik merkte wel dat ik af en toe net dat extra grapje maakte. En dan moet ik bij deze voorstelling mee uitkijken, zoals ook... Uh, ja, dat vind ik zo indrukwekkend aan die retraites dan. Er zijn mensen die je begeleiden tien dagen. Maar ik heb nooit het gevoel dat het over hen gaat. Terwijl die hele mooie, ware dingen zeggen deed het. Maar die hebben een, een soort aanwezigheid, een soort doorgeefluik-energie. Mm -hmm. Die ik waarschijnlijk niet heb op een podium. Want je moet ook gewoon op een bepaalde manier een ego hebben... om daar überhaupt aan te willen staan. Maar um, ja, precies. Als jij iets niet hebt, dan is dat het wel, toch? Was een... Uh, uh, uh, geen ego of, of, of niet opvallend? Of... Nou, ja, maar dat is meer in de eye of the beholder. Want dat opvallende. Kijk, voor mij is het heel normaal om te zijn zoals ik ben. Snap je? Het kan, dat lijkt heel eigenzinnig lijkt als je ernaar kijkt. Maar zo voelt het voor mij niet. Hm. Ik, vind het, ik vind het abnormaal als je niet zo bent. Snap je wat ik bedoel? Ik heb nooit nagedacht, bijvoorbeeld, van ik ga een heel andere stijl theater maken. Ik doe wat ik doe. En. Uh, andere mensen vinden dat dan eigenzinnig, maar dat, dat doe je er niet. Zo, uh, ik doe het er niet om om eigenzinnig te zijn. Ik doe gewoon wat voor mij het meest logisch. Nou, en, natuurlijk en dit is ook voelt. helemaal. Uh, dat vond ik wel mooi aan wat jouw moeder zei en waar het waarschijnlijk ook wel iets mee te maken heeft, namelijk uh, hoe jij bent grootgebracht. Uh, ze vertelde ons dat ze uh, dat er nooit regels waren, mm -hmm. want een mens ontwikkelt zichzelf en bepaalt zelf welk leven het beste bij hem of haar past. Ik, ik zit nu ook te luisteren naar hoe jij praat. Er zijn maar heel weinig mensen die uit zichzelf zeggen dat ze iets de moeite waard vinden of uh, uh, uh, uh, het mooi vinden wat ze maken. Zal dat daar heel veel mee te maken hebben? Dat je. Uh, trouwens, de liefde waarmee je over je familie praat en hoe close jullie met elkaar zijn. Is dat een hele goede bedding geweest? Ja, het grappige is, als ik mijn ouders daar de credits voor geef, dan spelen ze die altijd onmiddellijk terug. En dan zeggen ze, ja, jij was gewoon. Als ik zeg, jullie zijn zulke leuke ouders zeggen ze: Ja, maar jij was gewoon een geweldig kind. Hm. Mijn vader doet dat in een blik. En mijn moeder die zegt dat dan letterlijk. Dus uh, mijn ouders hebben mij zeker wel geleerd dat het geen schande is om, om uh, van jezelf te houden. Dat, hm. dat is een, een absoluut een feit. En ik. Ik denk toch, en dan ga ik weer een cliché gebruiken... dat het wel echt waar is dat je recht evenredig van anderen kunt houden... zoveel als je van jezelf houdt. Dus um, ja, dat, dat hebben ze me wel um, ja, niet bijgebracht. Maar ze hebben mij gewoon het gevoel gegeven dat toen ik ter wereld kwam, dat het een onwijs feest was. Dat het een goed idee was. Ja, ik heb me ook weleens afgevraagd van... God, wat waren die aan het doen voordat ik geboren werd? Die hadden kennelijk niet zo'n leuke tijd. Want ze hebben zo... Ja, ze zijn zo... Uh, ik ben zo verwelkomd met zoveel... Uh, ja, dat zijn ook verhalen, overleveringen weer. Maar ik geloof wel dat ik wel het gevoel heb dat als ik... Um, bij het Nationaal Toneel gaan werken... dat het Nationaal Toneel dan een cadeau krijgt, zeg maar. En dat is toch een beetje zelfvervulling prophecy, weet je wel. Als je daar binnenkomt met... nou, jongens, wat feestelijk dat ik hier ben. Ja, dat is ook wel vrij feestelijk. Ja. En soms, als het dan niet lukt, dan... ja, de, eigenlijk... eigenlijk werkt dat over het algemeen wel. Als je een beetje zelf het gevoel hebt... zoals met zo'n meisje die dan een slechte recensie schrijft... denk ik al heel snel... Ach, al oh, wat zielig. Ze zal wel echt een rotavond gehad hebben. Of ze heeft het niet helemaal goed begrepen. Ja, ja. ja, terwijl ze heeft het wel goed begrepen. Want als je in je maar hoofd Maar niet gevoeld. Je... Nee, en dat kan natuurlijk. Dat snap ik ook heel goed. Dus ik heb ook een, het vermogen om zelfs de dingen... die dan zich tegen mij keren, mm -hmm. tussen aanhalingstekens... om die tussen aanhalingstekens te zetten. <laughs> en ze om te keren. Wat ja, prettig ja de, maar dat de, kan de, alleen als je zelf op een bepaalde manier zelf... Ja, mijn ouders hebben mij het gevoel gegeven... dat de wereld op een bepaalde manier een veilige plek is. Hoewel van allerlei dingen dat tegenspreken. Maar ik denk dat dat toch in het eerste jaar van je leven... wel. daar heb ik ook wel eens een voorstelling over gemaakt... over zondagskinderen... en of die dramatisch interessant kunnen zijn of niet. En ik rekende mezelf dan tot uh, zondagskind. En daar ging ik het gesprek aan met Lars van Trier... die ook uh, zo'n en Lars was ja, dat. die ook zo'n soort opvoeding heeft genoten. En... Uh, um, maar um, wat was het punt? Nou ja. Nee, ik wil nog even terug naar iets anders. Namelijk nog een verhaal dat jouw moeder vertelde. Waar het, dus allemaal, <laughs> nee, waar okay. het allemaal... Ja, jouw moeder wordt echt ruim geciteerd. Want ze barst van de verhalen. Ja, ja dat uh, kan ook lekker klinken. Ja, precies. Maar het, het, het verhaal wat me heel erg intrigeert. Dat je als kind al heel erg veel uh, speelde. Theater ja. maakte. Of speelde. Uh, fantaseerde. En uh, op een gegeven moment uh, nam dat zulke vormen aan. Dat als jij dan in de spiegel keek. Oh, ja. Dat je schrok... Ja, van hoe ik er echt uitzag. Hoe je er echt ja, uitzag. Ja. En dat jouw moeder toen besloot van... ik moet mij even een tijdje de spiegels... Lappen uh... over de spiegel. Ja, dat is een heel leuk verhaaltje. Dat vertelt ze ook erg leuk. Dan zegt ze dat, dat ze een, een, een klein, dik meisje langs een spiegel zag lopen... en in de spiegel zag kijken en helemaal rood worden van teleurstelling... dat er dus een kleine, dikke peuter stond... <lacht> in plaats van een prinses van 18 jaar met lang, blond haar. En uh, ja, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Het grappige is dat ik nu... Dat ik dus nu niet, ja, ik kijk wel veel in de spiegel, hoor, maar niet omdat het me per se heel goed bevalt wat ik daar zie, maar omdat het me gewoon fascineert. Van, huh? dit ben ik dan. Ik vind dat zoiets... Heb je een heel ander zelfbeeld? Ja, dat was wel grappig. In die uh, retreten daar zijn ook geen spiegels. En dat is een heel, dat vond ik een heel, uh, dat doet echt heel veel met hoe je jezelf ziet. En toen merkte ik na tien dagen dat ik, toen ik weer in de spiegel keek... dat ik veel knapper en veel jonger was dan dat ik mezelf was gaan zien. Dus mijn, in, in mijn hoofd, hoofd ben, ik, ben ik ouder en minder aantrekkelijk... dan toen ik het spiegelbeeld zag. Nou was ik ook in die tien dagen wel... Je wordt ook aantrekkelijk van zo'n trait, Want je ontspant op een bepaalde manier... en je ziet er gewoon heel stralend uit. Op mediteren, daar krijg je hele grote ogen van. Ik weet ook niet hoe dat kan, maar dat is zo. Um, gewoon niet praten. En ja, nee, even. maar echt. Iedereen ziet daar na tien dagen zie je er echt heel erg knap uit. Ik weet niet hoe dat komt. Maar dat heeft iets te maken misschien met het eten. En, uh, maar je gezicht is echt... Je straalt heel erg. Dus, um, maar dat vond ik wel grappig om te merken. Dat ik mezelf dus veel... Want ik had naar heel veel meisjes in die tretten gekeken. En gedacht, wauw, wat zijn jullie allemaal knap. En zo stralend en zo. En toen zag ik mezelf... dacht ik, nou. Ja, ik ben eigenlijk ook gewoon een van die meisjes. Maar zo zie ik mezelf dus niet kennelijk. Dus misschien kijk ik daarom zo vaak in de spiegel nu. Omdat het me dan altijd zo weer een beetje meevalt. Want is dat uiterlijk? He speelt het een rol? Ja, nou, bij momenten. Als ik erg uh, als ik aan het schrijven ben, niet. En, en ik sta ook vaak op het podium, zoals nu ook, heb ik echt vijf minuten van tevoren... Dus heb ik dan twee broeken en dan doe ik de ene aan en zegt... Steven, in het voorbijgaan mijn een tegenspeler. Steven Arnold zegt in het voorbijgaan, nou, dat vind ik niet zo leuk. En dan zeg ik, oké, okay. en dan doe ik een andere aan. Dus dat wordt ook, terwijl het première publiek al binnenkomt... wordt dat bepaald en dan maak ik nog een vlek op zo'n blouse Dus grappig genoeg, in mijn werk... eigenlijk is mijn uiterlijk daar niet zo belangrijk. Ik heb wel een beetje een tik dat, dat ik me... voor vriendjes altijd erg... vind ik het heel eng om... om mezelf echt te laten zien. En dat manifesteert zich dan ook in een soort van... stress rond mijn uiterlijk. Wat alleen bovenkomt bij... Uh, in relatie geliefdes. tot mannen. Ja, dat is heel jammer. Een gedoe ook. Want op dat podium lijk je daar nou werkelijk totaal geen last van. nee Nee, dat heb ik ook echt niet. En nee. wat gebeurt er dan als het... Uh... Als er een mannetje in de buurt komt. Ja. ja, ik denk dat het met een bepaalde kwetsbaarheid te maken heeft. Die ik dan kennelijk op het podium en in het... Normale leven wel kan tonen. En in een relatie wil ik misschien. Ik denk dat het iets met controle. Een soort Ja, dat ik controle wil hebben over de situatie, dat ik wil weten hoe hij mij ziet. Maar ik ben dan tegelijk ook altijd tegelijkertijd ook teleurgesteld. Als ik heb vaak vriendjes gehad, die dan altijd op het moment dat ik me echt mijn best had gedaan zijn, dat ik er mooi uitzag. Eén keer heb ik een jongen gehad die dat zei op momenten dat ik zelf dacht... Hm, nu? En dat is natuurlijk het leukste als iemand je kan verrassen met een compliment. Maar die laatste twee vriendjes die zeiden het altijd als ik dacht... ja, hè, ik heb ook mijn nagels gelakt en een mooie sjaal aan, zeg al. maar. Ja, ja. Dus nu snap ik dat je me er knap vindt om te zien. Maar ja, ja. De, de, Je was trouwens, uh, je besloot om in de tijd naar uh, toneelschool te gaan, Maastricht... Je werd afgewezen uh, voor de acteursopleiding, toegelaten op de docentenopleiding. Dat was een knauw toen. Mm, mm. Ja, absoluut. Ja, ik was echt. Uh, en zeker kan ik me zo voorstellen als je die bedding hebt gehad van uh, het is allemaal goed en leuk en. Ja, uh, je voelde het natuurlijk wel een beetje aankomen zijn eerste jaar. En ik voelde ook wel. Ergens wat, wat er nu uitkomt bij mij is natuurlijk helemaal niet geschikt... voor de acteursopleiding. Dus het was niet helemaal dat ik... Er was wel een klein stemmetje in mij die ergens begreep... ja, ergens klopt het ook niet helemaal, ik op die acteursopleiding. Maar wat het grootste probleem was... Ik was, ik weet niet eens meer hoe oud, ik was maar jong. 23 of zo, 22. En het probleem is dat ik toen veel meer dan nu... heel erg in schablonen dacht, dus heel erg in plaatjes... En Actrice heb je gelijk een plaatje bij. Dat is iemand in een mooie jurk met een boa die van een trap afscheidt. En bij regisseur ja dat sprak mij om mijn 23 totaal niet aan weet je wel inmiddels weet ik dat er hele knappe regisseurs zijn van allerlei, van allerlei ik kijk even naar de regisseur ja. van dit programma Heel knap. dat is een plaatje maar uh, dat wist ik toen nog niet ik dacht alleen maar bij regisseurs <lacht> dacht ik aan Stanley Kubrick weet je wel een man met een dikke jas in sneeuw niks aantrekkelijks aan dus ik wilde dat ik kon dat Jij wilde het mooie meisje de spiegel ja, ik kon gewoon het plaatje niet maken van ik als regisseur. En dat is op zo'n leeftijd vrij desastreus. Als je er niet een leuk image ding van kan maken. dan Ik wist natuurlijk niet dat ik een eigen plaatje zou ontwikkelen. En daar had ik ook echt jaren tijd voor nodig. Dus dat werd ook pas in de vierde. Begon dat een beetje met mij samen te vallen, dat idee. En in die tussentijd heb ik vooral veel naar de acteursopleiding zitten kijken en zitten denken... hoe kan het nou dat ik jullie in het café allemaal heel leuk vind... en op het podium allemaal heel stom? Wat gebeurt er nou toch in godsnaam in die coulissen... waardoor iedereen zo raar op zo'n podium terecht komt En dat is ook wel een belangrijke... Maar wilde je dan wel met die mensen gaan werken? Nou, de meeste... Nee, ik ben, ik ben eigenlijk toen na school ben ik met Steven Arnouts gaan werken... en die was afgewezen op de toneelschool. <lacht> en ik was erbij... Ik was het was er... jouw wraak? Nou, ik weet nog dat ze over hem zeiden, de leraren... dit is de, een van de meest getalenteerde mensen die we hier ooit hebben gehad. Maar we krijgen hem niet aan het werk. Hij is lui, lui, lui en onmogelijk. Hij luistert niet. Hij zegt geen woord, terwijl hij zo goed is. Maar we kunnen er niks mee. Ja, dat was, natuurlijk, dat was cool op mijn molen. Ik dacht van, wacht die maar. Die moet ik hem. Ja, en het was daarom ook echt fantastisch... om dan met hem op het theaterfestival te staan. Weet je Dat je denkt van, ja... Die jongen is helemaal niet lui, maar Steef heeft een, een zintuig voor bullshit. Die heeft een enorme bullshit meter. Nou ja, die ging de hele tijd af op die school. <laughs> dus daar kwam inderdaad niks uit. En nu is die ook weer samen met jou daar in de voorstelling wat nodig is. Samen met Oscar van Woensel. Wat heeft deze voorstelling je opgeleverd? In het, het, het, het, ik geloof dat je er nu 15 hebt gemaakt ja. in totaal. Hmm. Wat heeft het bij jou persoonlijk nou, te wegenen? Ik moet wel zeggen dat ik wel opeens dacht... God, dit wordt he een hele ontspannen tournee. Ik, ik, uh, omdat ik wat nederigheid heb moeten betrachten... is het ook niet zo. Het is een vermoeiend ding geworden. Hoezo dus, heb je nederigheid moeten nou, betrachten? Dat was nog een hele klus. Want ik ben schrijver en actrice en regisseur. En de actrice wilde gewoon alles zelf zeggen. Dus die ging ook de hele tijd allemaal slimme dingen verzinnen... waarom die tekst absoluut niet door Oscar of niet door Steve gezegd kon worden. En Oscar en Steve hebben op een gegeven moment echt heel dapper uh, gezegd... van ja, sorry, maar het klopt bij deze voorstelling niet als jij de hoofdrol speelt. En dat was echt nog een hele strijd... die de regisseur en de actrice in mij met elkaar moesten voeren. Dat de regisseur zei, ja, ze hebben gelijk. En dat de actrice zei, nee, maar het is raar, want ik heb het dus uh, dat was nog wel ingewikkeld. Haten maar zie je niet inmiddels. Wie? De jongens. Nee, totaal nee. niet. Nee hoor, helemaal niet. Want ik, dit wat ik nu tegen jou zeg, ja. dat zeg ik dan ook. Weet je wel? Dus ik ben dan heel. Ik zeg dan ook van: Ik weet dat jullie gelijk hebben. En ik weet dat het. Dat het de actrice is die dit moeilijk vindt om die tekst aan jullie te geven. Dus geef me even tijd. Dus ik... En dan komt het wel. Ja, nee, maar haat ik. Nee, absoluut niet. Ik geloof dat ik dat heel knullig en heel doorzichtig dan. Aanpak, waardoor zij denken van ja, nou ja. En meestal kom ik dan een dag later. Zeg ik, oké, okay, ja, ik snap het. En ze waren sowieso... het zijn ontzettend Wat komt er op die tegel te staan, Laura Oh, jeetje. Ja, je praat heel veel. Ze hebben gelijk. Hmm. Ja. Even denken, hoor. Oh, dan ga ik toch opeens denken. Ja, heel goed. Ik het meld ondertussen even dat op deze zender zo dadelijk twee dingen te horen is. Margret Rijntjes spreekt met GroenLinks-senator Marijke Vos... over hoe spannend de verhoren van een parlementaire enquêtecommissie kunnen zijn. En vergeten astronaut Lodewijk van den Berg is even terug in Nederland... en vanavond ook bij twee dingen. Zeg het maar, Laura van Doren. Ja, ik weet het. Um, woorden kunnen clichématig zijn... Maar de werkelijkheid waar ze naar verwijzen, nooit. Dank je wel, Laura. Dank mevrouw Van Dolrom. Dit was aflevering 2000... laat me denken, 372. 2372. Morgen ontvangen we Jack van Gelder. Tot dan. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag.